6 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Begrotingstekort kleiner dan vorige CPB-raming. Leer ziet niets in PVV-plan voor asielzoekers. En politietop wil voorlopig geen filefuiken. Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,7 procent. Dat verwacht het Centraal Planbureau. 2,7 procent is 17 miljard euro. Het tekort is kleiner dan het CPB in juni had geraamd. Toen werd nog uitgegaan van 2,9 procent. De Nederlandse economie groeit volgens dezelfde CPB-cijfers volgend jaar met drie kwart procent. Vorig jaar kromp de economie nog een half procent. Minister De Jager noemt de cijfers positief. Ze geven consumenten en bedrijven het vertrouwen dat de overheid het tekort voldoende kan terugbrengen. Ook al verkeren we nog steeds in onzekere tijden al, dus De Jager. Sterk verwesterde Somalische asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen... als ze hun westerse kenmerken in Somalië niet verborgen kunnen houden. Dat schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een buitenlands accent... waardoor de vluchtelingen in het streng islamitische Somalië te veel opvallen. De Raad van State oordeelde vorige maand dat er rekening moet worden gehouden... met de mate waarin Somaliërs verwesterd zijn. Minister Leers zegt dat opvang van asielzoekers in het buitenland niet zijn voorkeur heeft. Hij reageert daarmee op het plan van de PVV om asielzoekers die zich in Nederland melden op te vangen in een ander land. De partij wil alle asielzoekerscentra naar het buitenland verplaatsen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken past het idee van de PVV niet goed bij de gedachte achter het asielrecht dat een land verantwoordelijk is voor zijn eigen procedures en opvang. Maar er zijn geen letterlijke bepalingen die opvang in het buitenland verbieden, zegt Binnenlandse Zaken. Vanavond houden acht lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen hun eerste tv-debat. Ze zullen het onder meer hebben over de woningmarkt, zorg, Europa en de aanpak van de economische crisis. Ook beantwoorden de lijsttrekkers vragen die zijn gesteld via de website Vragen Den Haag. Het debat is vanavond vanaf vijf voor half negen te zien op Nederland 1. De Lijsttrekkers van VVD, SP en PVV doen niet mee aan het programma. Het bestuur van het Amsterdamse VU Medisch Centrum is verontwaardigd dat de inspectie voor de gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht heeft gesteld. In NRC Handelsblad noemen bestuursvoorzitter Mulder en bestuurder van Ewijk de maatregel onterecht. Ze denken dat de maatregel om politieke redenen is opgelegd. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft de maatregel opgelegd omdat er onvoldoende vertrouwen is in het bestuur van het ziekenhuis. Het VUMC zou informatie hebben achtergehouden over aanhoudende ruzies tussen medisch specialisten. De politie moet voorlopig geen files meer veroorzaken om verdachten te kunnen aanhouden. Dat vindt de Raad van Korpschefs. De politietop wil eerst duidelijke richtlijnen hebben voor het gebruik van een filefuik. In oktober vorig jaar vielen doden toen de politie bij Abkoude een file creëerde om een benzinedief te laten stoppen. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de agenten die daarbij betrokken waren niet te vervolgen... omdat er geen regels zijn voor het gebruik van een filefuik. Wel zegt het OM dat het creëren van een file verkeerd was... omdat de verkeersveiligheid belangrijker is... dan de aanhouding van een benzinedief. In Damaskus is een Syrische journalist door militairen gedood... zeggen tegenstanders van het regime. De journalist, die voor een staatskrant over sport schreef... zou in zijn huis zijn doodgeschoten. De sportjournalist is afkomstig uit de provincie Dara... waar de opstand tegen het Syrische regime begon. Volgens een vriend van de familie had de man zich kritisch uitgelaten... over het regime van president Assad... Opstandelingen zeggen dat het Syrische leger vandaag opnieuw Damascus heeft gebombardeerd. Er zouden weer tientallen mensen zijn omgekomen. In het zuidoosten van Kenia zijn bij de strijd tussen twee stammen zeker 48 mensen gedood, vooral vrouwen en kinderen. Leden van de Pokomo-stam hebben een dorp van de Orma-stam aangevallen met kapmessen en speren. Ze hebben huizen in brand gestoken. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een aanval van Orma-leden vorige week, waarbij Pokomo's zijn gedood. De twee Keniaanse stammen vechten al jaren over waterbronnen, graslanden en diefstal van vee. In Barcelona is een historische tram met toeristen tegen een vrachtwagen gebotst. Vijftien mensen raakten gewond. De tramconducteur en een vrouw zouden zwaar gewond zijn. Er is niets bekend over eventuele Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag toen de blauwe tram op een geparkeerde vrachtauto botste. Dan het weer nog vanavond opklaringen. Vannacht raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. Morgen en vrijdag vooral in het noorden kans op een bui. En verder af en toe zon. en De maxima liggen daarbij rond 22 graden. ANEB verkeersinformatie. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio's Utrecht en Rotterdam. In totaal staat er nog 50 kilometer file. Het neemt wel vrij snel af nu, maar bij Rotterdam nog niet, want de A13 vanuit Den Haag staat toch helemaal vol. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer staat er al een hele tijd een kapotte vrachtwagen en die blokkeert één rijstrook. Verder valt nog op de wat langere file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Amersfoort 7 kilometer.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 Zes over zes. Goedenavond. De wereldwijde financiële crisis begon in 2008 hebben we geleerd. In Amerika door onbegrijpelijke hypotheken die de ene naar de andere bank deden omvallen en die leidden dan weer tot de economische crisis van vandaag. Wel nee, beweert econoom Helene Mees. De crisis begon niet in Amerika, die begon in China. We hebben straks contact met haar in Peking. We beginnen in Den Haag met een ietsiepitsie sprankje, klein beetje economisch nieuwtje, want de begrotingstekortcijfers die. Blijft het tekort volgend jaar onder de 3 procent. De verwachting van het centraal planbureau is 2,7 procent en daarmee halen de regeringspartijen VVD en CDA opgelucht adem en de andere partijen van of de anderen van het vijf partijen akkoord D66, GroenLinks en de ChristenUnie die zijn ook tevreden. In Den Haag politiek verslaggever Peter Blok tevreden reacties, maar is dit ook een meevaller? Nou, het is vooral geen tegenvallen. Dus meer dan die uh, 3% begrotingstekort. Het is uh, in ieder geval nog veel te vroeg om te juichen, vindt minister De Jager van Financiën. We geven nog altijd meer uit dan we binnenkrijgen. Miljarden, 17 miljard om precies te zijn. En dan zijn het natuurlijk ook nog eens onzekere tijden. En daarom moeten we blijven streven naar het op orde brengen van de overheidsfinanciën, al dus De Jager. Ja, dat tekort moet natuurlijk ook uh, minder worden. De Jager praat deze dagen met de vakministers over de begroting voor volgend jaar. En zij moeten nu niet ineens denken dat er bij hem een meevallertje te halen is. En uh, ja, veel partijen zoals bijvoorbeeld de VVD en D66... willen dit geld, dit meevallertje ook niet meteen weer uitgeven. Want voor je het weet schiet je dan weer door de 3% heen. En dan heb je problemen met Brussel. En hangt die uh, boete van ruim een miljard boven ons hoofd. Maar als je dan toch gaat rekenen en gaat concluderen... dat er misschien wel wat geld is om wat mee te doen... wat willen de politieke partijen dan uh, wellicht... Nou, ja, het liefste natuurlijk cadeautjes uitdelen. Dat komt altijd goed van pas tijdens een verkiezingscampagne. Rutte beloofde vandaag al uh, duizend uh, euro netto perwerkende Nederlander. Nou, de forense tax moet ook nog eens worden geschrapt. Ja, die langstudeerboete, daar hebben we natuurlijk ook al veel uitzendingen inmiddels aan gewijd. Ja, om die te schrappen, daar is ook weer geld voor nodig. Dus zegt Jolande Sap van GroenLinks nu, hier kunnen we mooi dat schrappen van die langstudeerboete van betalen. Dat zegt ook Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid, die daarover meepraat, maar niet bij die vijf partijen zat die dat akkoord toen sloten. Hij wil ook de forense tax weer afschaffen. Meer geld in de portemonnee, omdat ze geen honderden euro's moeten inleveren op woon-werkverkeer. Uh, wij dus, de Nederlanders. Dus uh, ja, de een wil het eigenlijk meteen alweer uitgeven en de ander niet. En de VVD zegt, we geven nog steeds veel meer uit dan we binnenkrijgen. Orde op zaken, de begroting moet op orde. Nou ja, wat er uiteindelijk gaat gebeuren... dat merken we natuurlijk pas na 12 september, de dag van de verkiezingen... bij de formatie en vooral uh, volgend jaar... In onze portemonnee. Maar een voorschot wordt wellicht genomen vanavond als het eerste debat tussen lijsttrekkers plaatsvindt, waar de VVD, um, PVV en SP niet hun uh, lijsttrekkers hebben uh, toegestuurd. Maar een debat waar die 2,7% vaak zal worden teruggehoord? Zeker, ja. Deze cijfers zijn voor sommige partijen een welkome steun in de rug. Dat zijn dan bijvoorbeeld die vijf partijen die allemaal kunnen zeggen: wij hebben toen onze verantwoordelijkheid genomen, zie je wel, wij doen wat goed is voor Nederland. En uh, op ons moet je stemmen. En uh, ja, andere partijen die, uh, kunnen er ook weer misbruik van maken. Want dat gebeurt natuurlijk vaak in Den Haag. Hè. Die cijfers die kun je op zoveel manieren uitleggen. Want uh, ja, dat, uh, dat is zo fijn aan cijfers. Hè. Dat hoort er ook bij dan vanavond in het debat. We gaan eens even goed luisteren waar wat ze zeggen... misschien ook wel wat ze niet gaan zeggen. Dat debat uh, is vanavond om half negen op Nederland. 1, uitgezonden door de NWS. Peter Blok, dankjewel. Vraag het Den Haag. De verkiezingen komen eraan. En wat wilt u weten van de lijsttrekkers? Stel uw vraag. Of stem op de vraag die u de beste vindt. En wie weet wordt die vraag gesteld door de NOS. Ga naar vraaghetdenhaag.nl. Vraag niet de Amerikaanse rommelhypotheken, maar de Chinezen zijn de echte oorzaak van de financiële crisis van 2008. En de recessie die sindsdien door de Verenigde Staten en Europa trekt. Dat stelt Helene Mees in haar proefschrift Changing fortunes, how China's boom caused the financial crisis. Waarop ze volgende week hoopt te promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedenavond mevrouw Mees. Goedenavond. Want we bellen u in Peking en ik begrijp dat is dus het hartland van de crisis. Absoluut, echt. En ook he, Peking op zich is echt het hoogtepunt, he. is het toppunt van de uh, Chinese welvaart. Uh, en dat heeft enorm bijgedragen aan de crisis. Want hoe zit dat precies? Waarom zijn de Chinezen de oorzaak van de crisis bij ons? Um, nou, de Chinezen zijn, uh, zeg maar in het vorige decennium, uh, zeg maar tussen 2002 en uh, 2010, uh, groeide de Chinese economie met uh, zo'n 10% per jaar. Het kenmerk van de Chinese economie is ook dat er enorm veel gespaard wordt. Uh, dat is deels door de Chinese huishoudens, die sparen bijna 30% van hun besteedbaar inkomen. Maar met name de uh, Chinese bedrijven uh, die sparen heel veel, die hebben enorme winsten kunnen behalen. Het gaat vaak om uh, staatsbedrijven en daardoor werden die winsten niet uitgedeeld aan aandeelhouders, zoals in het Westen het geval is. Maar die bleven als uh, ingehouden winsten binnen het bedrijf. Die moesten dan doorgeschoven worden naar de Centrale Bank van China. En uiteindelijk, een groot deel van de besparingen van de, uh, die de Chinezen hebben gedaan, zijn weer geïnvesteerd in het land zelf. Maar wat er overschoot, en dat is toch altijd 8% geweest van het uh, Chinese bruto nationaal product, dat werd geïnvesteerd in uh, westerse obligaties, met name Amerikaanse staatsobligaties, maar ook Europese staatsobligaties. Dus al dat geld wat naar China ging, omdat wij allemaal van de Chinezen willen kopen omdat het zo goedkoop is, had een uh, boemerang effect? Absoluut. En dat wakkerde eigenlijk weer, doordat de rente in het westen werd verlaagd, wakkerde dat de huizenprijzen aan in het westen. Mensen voelden zich rijker, dus gingen nog meer uitgeven, waardoor de Chinese economie nog verder werd gestimuleerd... en de uh, Chinese economie nog harder groeide en de rente weer lager werd. En je ziet gewoon dat in de Verenigde Staten er een dubbel op de huizenmarkt uh, was, huizenprijzen stegen enorm. Maar ja, dat kon niet tot in de hemel blijven groeien. Dus toen dat omslagpunt kwam en het vertrouwen wegviel... Uh, ja, vervolgens is daar de financiële crisis door ontstaan. Maar duidelijk toch, mevrouw Mees, zijn het toch weer de Amerikanen geweest... die uh, er lekker op uh, los consumeerden... die inderdaad die huizen kochten, van de banken de hypotheken kregen. In hoeverre kun je dat dan op het konto schrijven van China? Nou ja, het is niet in die zin dat ik... China, uh, je kunt ergens de oorzaak van zijn zonder werkelijk schuldig te zijn... in de zin dat je opzet uh, had. Uh, kijk, ik... ik uh, het zou erg uh, interessant zijn geweest als je kon bedenken dat er een van China achter zat. Het punt met dat, de wordt wel, dat, wordt, dat wordt wel gesuggereerd hè, dat er een Chinees complot achter zou hebben kunnen zitten om de Amerikaanse markt te verzieken met al dat goedkope geld. Nou, dat was ook uh, inderdaad, want dat is gesuggereerd uh, dat de Chinezen daar wel eens uh, andere uh, niet de hele zuivere bedoelingen mee zouden kunnen hebben. Maar uit mijn onderzoek is daar in ieder geval niet van uh, gebleken. U hebt uh, heel veel mensen gesproken daar, ook op de hogere regionen... een goed inzicht gekregen over de manier waarop uh, Chinezen tegen spaargeld aankijken. Zijn de Chinezen het eens met uw conclusie? Um, uh, nou, Chinezen zeggen niet zo hard nee. Hè. Dus het is niet een, een even een polemisch uh, uh, volk als het Nederlandse volk. Dat zeggen ze op een uh, hele beleefde manier, mevrouw Mees. U vertelt onzin ik zeg zeker niet dat, ze, dat ik onzin vertel. Ik denk dat zij, wat, wat, wat je vaak tegengeworpen krijgt... is dat ze zeggen dat het Westen maatregelen had kunnen nemen... om te zorgen dat het niet zo ver was uh, gekomen. Daar hebben ze op zich gelijk in. Je kunt wel merken dat het Westen gewoon eigenlijk zich niet bewust is geworden... wat de opkomst van China met zich mee zou brengen. Wat daar de gevolgen van zouden zijn. Dus eigenlijk hebben we in het Westen het effect... Uh, van China onderschat. En ik denk dat dat een fout is die we niet opnieuw moeten maken. Helene Mees vanuit Peking, dank u wel. De vijfde etappe van de Ronde van Spanje. Joris van den Berg, wie heeft die gewonnen? John Dekenkop. Sprinter, Argos. Het is de sprinter van de Nederlandse ploeg Argos Shimano. Ja, het is een Duitser en hij wint net als zondag de massasprint. Ah, en er verandert niks, heb ik net even snel gekeken. Rodriguez is nog altijd de leider, Maar we gaan even hebben over die etappe. Want het was dus weer een overwinning van deze dengen die ook al de tweede etappe won. Was het dezelfde soort stegen? Nee, iets anders. Het was, een, uh, het was nu een vlakke sprint. Het was een, uh, een circuitje reden ze. Acht rondjes van 21 kilometer. Er was helemaal niks aan vanmiddag. Echt niet. Er reed een Spanjaard op kop. Die heet Chacon. Die pakte 12 minuten en die gaf die ook weer terug. En toen kwam er een sprint. En ja, eigenlijk is er alleen de laatste 10 kilometer een beetje gereden door de ploegen. En uh, Argos deed het heel netjes met Koen de Kort in een hoofdrol die trok die Duitser dus heel mooi naar die laatste rechte lijn toe. En hij maakte het knap af Degenkop. De Italiaan Benatti ging vroeg aan, maar Degenkop kwam er overheen. En wat is dus frappant is bij Argos, de Nederlandse ploeg dus. Hebben ze dit jaar nu 19 keer gewonnen. 9 keer Marcel Kittel. 8 keer John Dekenkolp. Kun je nagaan hoe belangrijk die twee Duitse sprinters voor de ploeg zijn. Maar goed, even over de Ronde van Spanje. Zoveel grote sprinters zijn er niet dit jaar in deze editie. Nee, de Degenkolp moet je zien als zo'n beetje de nummer 8 van de wereld, denk ik. 6, 7, 8 plaats, daar moet je hem inschalen. De hele wereldtop is er niet. Daar is geen duidelijke reden voor, hoor. zo verloopt het seizoen nou eenmaal. En de grote sprinters laten de Ronde van Spanje links liggen. Ook doordat het parcours niet echt op hen afgestemd is. Terwijl we toch de hele week al leuke gesprekken voeren over fantastische etappes... en. Nou, dat was helemaal niks aan. Dat kwam ook door de snelheid die werd gehanteerd vandaag. Nou, dat kwam door hoe de etappe zich uh, ontwikkelde. Er kwam één aanval, één man die reed weg. Jacon, nou, is echt een renner van niks, met alle respect. Nou, die pakt 12 minuten en dan weet je twee dingen. Je weet zeker dat hij teruggepakt gaat worden. Maar je weet ook zeker dat ze in het peloton daar heel lang over gaan doen. Omdat ze, ja, in het peloton weet ook iedereen dat die man hem nooit kan winnen. En dus krijg je een heel saai schouwspel. En dat kan uren duren. Waren de klasse mensenrenners zich wellicht een beetje aan het sparen vandaag? Nou, misschien waren ze een beetje aan het bijkomen van gisteren. Ook van alle commotie rond Valverde en die val. En de tijd die die verloor door het hard harddoorij van Sky. En inderdaad, morgen moeten ze weer aan de bak met een sprint. Derde categorie, heuvel op. Dan zien we de klimmers weer. Joris van den Berg, zien we elkaar weer. De Franse president Hollande probeert een oplossing te vinden... voor de problemen van de roma zigeuners Frank Renoud vertelt straks of de president afspraken heeft kunnen maken. Kwart over zes. Zijn er nog verrassingen op de Nederlandse wegen, Wijnand? Ja, in ieder geval goed nieuws voor de A13. Want richting Rotterdam is de weg weer vrijgegeven. Er stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen bij het Kleinpolderplein. Er staat toch wel acht kilometer file vanaf Delft. Maar er wordt wel minder allemaal. En de A15 vanuit Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij het Vaanplein. Vier kilometer file er meteen achter. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. By my honey, farewell my baby, don't look for me around convention time. I'm bound for Tampa in the great state of Florida to see some distinguished friend of mine. Mid and rick and new pep boys, those jolly riding step boys to the highest bidder, each will guarantee. I gave all my money, Sarah Palin calls me honey, and shakes the peaches on my tree. Cause I'm going to Tampa in the morning, got my credentials in. To entertain emotion, Bring back Willie Horton to us now We'll spook the congregation And petrify the nation And bring the folks from Mexico somehow And let me introduce Emmanuel Noel He can play a very important role State prices is Jim Crow is his name, and Jim's our little ace in the hole. 'Cause I'm going to Temple in the morning. Saints of latter days will heed the call. We gaan naar Houten, de gemeente Houten. Die is op zoek naar een bomenhater. De dader heeft de afgelopen maanden vijf bomen vergiftigd... door een gat in de stam te boeren en er bestrijdingsmiddel in te gooien. Trudy Vrijswijk ging op onderzoek. Een langgerekte groenstrook, het Imkerpark... met ontzettend mooie bomen, heel veel bomen. Heel veel kastanjes, ik zie daar een populier... Eiken. Je kunt hier een flinke wandeling maken als je wilt. En dan hier opeens een bijna kale boom. Dat doet u ook wel eens, meneer van Wieringen. U bent van de plantsoenendienst. Ja. Een wandelingetje maken, net zoals ik net. Ja, toen zagen we dit, ja. van hey, die boom wordt kaal. Uh, nou, toen zagen we dat, uh, dat er gaten in de boom boomgeboorte waren. En dat daar iets van vloeistof ingegoten was. Want je, ziet, je kunt zien ook dat het eruit loopt. Hè. Het is er Ze hebben er dadelijk wat ingegoten. Al van middel, ja, Wat er precies geweest is, weten we natuurlijk niet. En het effect is desastreus op die boom, zeg. Ja. Boven is heel helemaal kaal. Je kunt nog zien dat er een nest in zit. Verlaten. Ja, de boom gaat gewoon dood. Je ziet gewoon de bladen als het ware verbranden. Hè. Dus door het spul. Deze boom is ook niet best. Nee. Dan zie ik het. allemaal troep uitkomen aan de zijkant ja, dat is een kastanje en deze is ook zoals je ziet een gaatje ingeboord en uh, daar is waarschijnlijk ook vloeistof omheen gegooid omdat het uh, nou, gras stond er helemaal weg. En is dit de enige plek dit park? Uh, nee, we hebben nog, uh, nog twee locaties waar, waar bomen vernield zijn. Ook op deze manier eentje nog met gaatjes uh, boren en eentje ook waar vloeistof onder gegooid is. Wethouder Kees van Dalen, ja. u bent hier vast niet blij mee. Ja, het is gewoon bizar. U ziet hier om je heen hoe groen hout er is en hoe mooi het is en we zijn dagelijks in de weer om het zo te houden. Ja, dit laten we niet verpesten door een paar gekken die, die een gaatje in een boom boren en een boom vernielen. Dus uh, we nemen dit hoog op. Aangifte gedaan bij de politie. Uh, nou, het is in onderzoek. Maar ja, pak de daders maar eens. Hè. Dus we uh, hebben de bewoners opgeroepen om uh, goed uit te kijken en te melden wat we bijzonders zien. Ja, want je kan niet achter elke boom een agent zetten. Nee, dat is gewoon onmogelijk. En, uh, maar het, het is zo bizar, je, je verwacht het gewoon niet. En, uh, en, uh, ik ben blij dat het uh, heel professioneel wordt opgepakt. Maar het is gewoon uh, te gek voor woorden. Hoe groot is de schade inmiddels? Nou ja, drie locaties, vijf bomen totaal. U ziet, het zijn bomen van 25, 30 jaar oud. Uh, totale schade 8.000 uh, per boom, dus uh, zeg maar 40.000 euro nu al. Hè. Dus, uh, maar we zijn vastberaden, we gaan uh, weer nieuwe bomen planten. U kunt ook niet alsmaar nieuwe bomen blijven planten? Nee, dat gaat natuurlijk niet. Maar ik mag toch aannemen dat we met elkaar met de burgers van Houten wel erachter komen wie dit gedaan heeft. Want dit, is, uh, dit zijn gewoon gekken die dit, uh, die dit doen en dan, uh, dat laten we niet gebeuren. Dit is geen kinderspel, dit doe je niet zomaar. Dus, uh... Hebben jullie het gezien hier met die bomen, wat er, wat er met ze is? Ja. Hebben jullie iets gezien? Nee. nee, ze is er al een paar dagen. Ja. Heb jij het ook gezien? Nee, nog niet. Nee? Laat het maar eens zien dan. Koei. Kom maar eens mee. Kijk ja, daar. Kom maar eens mee. Ik zie hier ook gewoon dat gif. Ja. ja dat is een grote, grote mooie boom. Oeh. Ja. Eindeboom. Eindeboom en het raadsel duurt voort. Een verslag van Trudy van Rijswijk. De Franse regering houdt zich vandaag bezig met Roma-zigeuners. En daarom gingen Roma-organisaties op bezoek bij de Franse premier. De regering wil daarmee zijn sociale en humane gezicht laten zien. Want Roma kunnen elk moment Frankrijk worden uitgezet. En ze wonen daar onder vaak erbarmelijke omstandigheden in Krottenwijken. Op een terrein verstopt in het bos. Je moet veel paadjes overlopen staan, zo'n naald nou, Wat zal het zijn? 50, 60 echte krotten op een soort zandvlakte midden in het bos. Gemaakt van die krotten, nou ja, van planken hout, planken karton. De zeil is er overheen gespannen. Er zijn zelfs provisorische kachelpijpjes gemaakt die uit het zeildoek steken voor de verwarming. En de mensen lopen hier een beetje rond. Ze wonen hier naar. Nou, een paar honderd mensen is de schatting. Een Roma kamp in de buurt van Parijs, waar jij vandaag was, Frank Renaud, onze correspondent. De erbarmelijke omstandigheden die jij beschreef. Ging het daar vandaag ook over bij het bezoek aan de Franse premier? Ja, dat was absoluut de inzet van dit overleg hier, want wat is er aan de hand? De Franse regering heeft deze zomer, eh, zomaar zeggen, voor de repressieve aanpak gekozen voor de Roma-problematiek. Er zijn heel veel kampen van die krottenwijken, waar we net over hoorde, zijn met de grond gelijk gemaakt, afgebroken. Er zijn veel Roma op straat gezet en honderden Roma ook teruggestuurd naar Roemenië. En het doel van dit overleg was om ook een beetje de sociale kant van het beleid te benadrukken, te kijken of er ook iets gedaan kan worden voor de Roma, concreet in Frankrijk. Wat kan er dan nou gedaan worden? Maar dat weten we nog niet precies, want de ministers zijn net klaar met het overleg. Er was vanmiddag namelijk overleg met de Roma-organisaties. En daarna was het ministersoverleg, onder andere justitie, binnen binnenlandse zaken. Die zijn nu net klaar, maar wat er naar buiten gekomen is, wat we tot nu toe weten, is dat de regering bereid is om te kijken naar het versoepelen van de arbeidsregels bijvoorbeeld. Roemenen en Bulgaren kunnen nu maar een heel beperkt werk doen in Frankrijk, er zijn strenge regels hoor, net zoals in Nederland trouwens. Dat wil de Franse regering nu gaan versoepelen om die mensen beter te laten integreren. En is dat de toezegging waar de Roma-organisaties op hoopten? Of wat ze misschien gewoon keihard verwachten? Ja, dat verwachten ze keihard inderdaad. Daar waren ze mee gekomen met die wens die ze ze dus uitgesproken. Ook dat er wordt gekeken naar betere opvang voor mensen. Dat als zo'n krottenwijk met de grond wordt gelijk gemaakt dat mensen wel op een andere plaats goed worden opgevangen. Ook daar zou de regering naar willen gaan kijken. En ook het onderwijs van kinderen stond centraal. En ook op dat punt zou er iets besloten zijn, maar we moeten nog even wachten op het resultaat. Frank Renaud vanuit Parijs, dank je wel. Vanavond is het eerste lijsttrekkersdebat dat wordt uitgezonden door de NOS op Nederland 1 vanaf half negen. Met die mededeling besluit ik het NOS Radio 1-chinaal van deze woensdagavond. Ik wens u natuurlijk een prettige avond als u al dan niet kijkt naar dat debat. Mocht u dat doen, gaat u vast even opwarmen met Joost Eerdmans. Want Joost, goedenavond. Ja, goedenavond Tim. Je hebt natuurlijk weer een debat, een stelling over de lijsttrekkers. We hebben weer een lijsttrekker aan tafel. Dit keer zelfs hier in de studio zit Dirk Poot. Hij is lijst van de Piratenpartij... Want wij doen ook aan lijsttrekkersdebatten. En dan met de kleinere partijen, dus die komen bij ons wel aan bod. We hadden al Kees van der Staaij en gisteravond Hero Bringman van de DPK. En dus nu de nieuwe partij, de Piratenpartij... die zeker één blauwe stoel gaat bezetten, volgens de laatste peilingen. Um, Dirk Poot zit hier en wat wil nou die Piratenpartij met Nederland? Dirk komt het straks uh, vertellen. Maar we prikkelen de discussie vast uh, door de stelling van de dag te lanceren. En die is privacy is belangrijk, maar niet tegen elke prijs. En dat zeg ik wel te verstaan, want de piraten zijn het hier absoluut niet mee eens. Doe gewoon mee aan deze discussie. een debat in avondspits met lijsttrekker Dirk Poot van de Piratenpartij. 0800 1121 is het telefoonnummer gratis te bereiken. 0800 1121, de lijnen gaan nu hier open. U kunt ook meedoen op Twitter, hashtag WNL gebruiken, hashtag Eerdmans of hashtag Piraten. Dan komt u vanzelf binnen en lees ik de tweets zoveel mogelijk live voor. Doe mee in avondspits, privacy is het onderwerp. En u kunt meedoen en uw stem laten horen. Tot over een paar minuutjes na het NLJ Dag.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 Aan boord ontspant u in de lounge en first class shower spa. Bekijk alle bestemmingen en boek direct op Emirates.nl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een busongeluk bij Freising in de Duitse deelstaat Beieren zijn zeker 30 kinderen gewond geraakt. Sommigen zijn er slecht aan toezicht, de Duitse politie. De bus slipte en sloeg om op de snelweg tijdens een onweersbui met hagel kinderen werden uit de bus geslingerd. De kinderen waren op excursie en ze kwamen uit de buurt van München. Begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,7 procent. Zo verwacht het Centraal Planbureau. In juni werd nog uitgegaan van 2,9 procent. De Nederlandse economie groeit volgens het CPB volgend jaar met 0,75 procent. Vorig jaar kromt de economie nog een half procent.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 Het weer. Hier is Marco Overhoef. De zon schijnt nog eventjes, maar er zijn ook wel wat wolken. Het is wel op de meeste plaatsen droog. Vannacht misschien een buitje in de kustgebieden. In het binnenland opklaringen en een minimumtemperatuur tussen 11 en 13 graden. Kustgebieden hebben een fractie hogere temperaturen. Morgen wordt het 21 tot 23 graden. Dat is best normaal voor de tijd van het jaar. En het weer is dat eigenlijk ook, want we hebben een mengeling van zon, stapelwolken. In de kustgebieden begint de dag met een buitje. Die breiden zich daarna wat meer uit landinwaarts, vooral richting het noordoosten. En dan wordt het later in de kustgebieden weer droog. Een matige wind uit het zuidwesten. Vrijdag is de buienkans een fractie groter, maar echt natter wordt het in het week-einde. Dan krijgen we ook te maken met meer wind en iets lagere temperaturen. Zondag halen we de 20 graden waarschijnlijk net niet en dan kan het ook onweren. ANEB Verkeersinformatie. De meeste files zijn nu al opgelost. Er staan er nog een paar. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes 4 kilometer... A13 van Den Haag naar Rotterdam, bij Delft 4. De A15 vanuit Europoort is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein staat 5 kilometer stil. Er is één rijstrook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Privacy is belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Goedenavond, welkom bij de lijsttrekkersweek vanavond spits met vanavond de aanvoerder van de Piratenpartij. Wel, WNL. Ja, piraterij is een misdrijf, maar de Piratenpartij is een democratische themapartij... die opkomt voor onze belangen in de informatiesamenleving. Want die belangen worden nu zwaar verwaarloosd. De Piratenpartij wil meer rechten voor de consument op internet... meer burgerrechten in het digitale tijdperk en meer legaal downloaden. Alle info moet opener, transparanter en toegankelijker worden... ten gunste van de gebruikers. Hun privacy is voor de piraten het hoogste goed. Onnodige inbreuk van privacy door opsporingsdiensten moet verboden worden. Privacy mag alleen ...gebroken worden wanneer er een gegronde verdenking is van een misdrijf. en overmatig gebruik van camera's stopt geen criminaliteit. Al dus de Piratenpartij, al dus onze gast van vanavond, lijsttrekker Dirk Poot. Daar zit toch wel wat onzin bij. Ik zeg, privacy is belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Bel WNL 0800 1121. Eén hartelijk goedenavond en welkom zeg ik tegen Dirk Poot... ...die hier aanwezig is in de studio van WNL. Goedenavond. Dag Dirk, jullie vinden jezelf een geuzepartij eigenlijk, zei je net. Ja. Waarom vind je zelf een geus? Um, omdat de naam uh, piratenpartij dat verwijst naar, uh, naar, naar de piraterij, zoals zei. Dat is een misdrijf. Maar voor ons is het alleen een misdrijf als dat betekent... dat je met een, een klein bootje en een, een machinegeweer een grote boot probeert aan te vallen. Ja. Maar het delen van kennis en cultuur, wat wij uh, al generaties lang doen... Uh, als je dat plotseling piraterij gaat noemen... dan zeggen wij dat is helemaal geen misdrijf. Dat is de manier waarop wij uh, als, als mensheid vooruit komen. Ja, je zei net, we vroeger, als als het, het vuur niet hadden gedeeld... De eerste man die een vuurtje maakte, als hij had gezegd dat vuurtje is van mij... waarom we nog steeds wonen we in, in, in grotten en in beren, renden we in berenvellen. Ja, inderdaad. Zoiets. Hey, over die, die piraten in, zeg maar, in, de, in de zee voor Somalië gesproken. Dus, hebben jullie daar nou ook een opvatting over? Of zijn jullie echt one issue, het gaat om informatiedeling? Uh, ja, die piraterij in, in, in Somalië. Um, je hoort heel veel verhalen van waar komt dat nou vandaan? En een van de belangrijkste factoren blijkt te zijn dat uh, nadat daar de regering uit elkaar viel... er eigenlijk geen controle meer was over de kustwateren. En die eigenlijk leeg zijn gevist door de, de, de Europese je, je vissers. Je hebt er echt een opvatting over. Nee, <laughs> nou, ja, je, je denkt erover na natuurlijk. Nou, dus ja, het is een probleem wat we eigenlijk uh, zelf hebben gecreëerd. Oké, okay, dus, uh, maar wat doen we er tegen? Uh, ik denk dat uh, je ziet nu altijd, nu het daar economisch beter gaat, uh, dat mensen weer op het landgeld kunnen verdienen en uh, de, de, de, vis, de visstand weer uh, terug gaat aan het komen... is dat piraterij er ook minder gaat worden. Kijk, nou, u hoort Dirk Poot, hij is lijsttrekker van de Piratenpartij... die, die niet alleen denkt over uh, het digitale tijdperk... maar dus ook verder, uh, denkt dan, die digitale neus lang is. Uh, ze hebben dus meer, meer standpunten, maar we hebben het vanavond wel... over het een van hun hete hangijzers en dat is privacy, totale privacy... op internet, staat wat mij betreft ook een beetje haaks op hun pleidooi... van openheid en toegankelijkheid, want dan moet juist veel open zijn en niet afgeschermd. We gaan het er met u ook over hebben. 0800 1121. Privacy is belangrijk, zeg ik, maar niet tegen elke prijs. Komt ook al binnen via de, de lijnen 0800 1121. Dat doet u mee hier in Avondspits met de lijsttrekker van de Piratenpartij. Hans Willemsen zegt op Twitter, eindelijk zie ik als linkstemmer weer eens iets wat rechts zegt ook echt goed is. Privacy is een goede zaak, maar er zijn grenzen. Juist twittert, privacy is een belangrijk goed. We moeten dit tot elke prijs verdedigen. Wijnand Weerenburg zegt zegt Eerdmans, eens er gaan meer mensen dood in de zorg... aan te veel privacy als aan te weinig privacy... En Jan Willem Hedding zegt tussen de nieuwe kleine politieke partijen zitten. Hele interessante. Ik wil ze ook wel horen spreken. En dat doet hij met hashtag verdebat. En inderdaad, die hashtag wordt gebruikt uit protest tegen het feit dat de media eigenlijk de kleine partijen negeren. En dan hebben we het ook de, de nieuwe partijen die niet aan bod komen. En daarom willen ze op 10 september een klein debat hebben met de kleine partijen. Vind je ook Dirk dat de media veel te selectief is in het te horen van ja, dus alleen maar de, de, de grote partijen? Ja, zelfs als je naar de bumper kijkt die ze gebruiken bij het NOS. Er wordt verkiezingsbord getoond met, met zes plakaten. En dit zijn de partijen waar het om gaat. Terwijl de N NOS is feitelijk gewoon publiek geld. Ja. En als zij op zo'n duidelijke manier een keuze maken... om alleen maar aandacht te geven aan de oude politieke partijen... en de zittende negeren... dan onthoud je de informatie in een democratische keuze. En dan ben je niet goed bezig nee. als... als... Uh, Publiek omroep. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de gemeente die borden heeft klaargezet met alle partijen erop waar jullie ook op staan, uh, dacht ik. De... Zwijndrecht uh, hoorde ik gisteren. Die hebben de borden geschrapt ge uit uh, bezuinigingsoverweging. Nou, bij nee, <lacht> Heizel zie, zie ik ze staan. hoor. Daar ja, hangen ja. jullie ook. Dus uh, dat is goed. Nu nog die blauwe stoel. 0811 21. Privacy is belangrijk, maar niet tegen elke prijs. De eerste bellen was Ralf. Ralf uit Etteleur. Goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Ja, ik ben het uh, van harte met je eens. Uh, ik, ik vind ook... Als er een, misdrijf, een ernstig misdrijf opgespoord moet worden... waar het ook voorvalt, kan ook op, via internet zijn... dan moet je daar gewoon alles inzetten wat je kunt inzetten. En dan vind ik dat, uh, dat degene die dit veroorzaakt... die heeft geen enkel recht op privacy meer. Je verspelt het... Door, door, door een misdaad te begaan. Dan, dan denk ik, dan heb je daar alle rechten op vers, uh, verspeeld. Ja. Nou, zeg... dat, is, dat is het beroepsrisico. En ja. dat, moet je, dat moet je ook aanvaarden. Dan moet je niet zeuren. Als je weet dat je een overtreding bent, je weet dat je rotsteken uithaalt. Dan verspil je, je privacy. Dat vind ik lijkt me nou, klaar. Dat is een duidelijk standpunt. Hoe vind je het op internet? Want dat draait de discussie ook om. Heb je privacy op internet of moet je niet zeuren als je met je, met je hebben en houden alles op Facebook enzovoorts uh, plaatst? Nou ja, dat als je dat zelf doet, ja, dan neem je ook een risico ja. dat er mensen kennis nemen van... Normaal, dat doe je dus zelf, maar ook als je, als je uh, verkeerd bezig bent... Ja, dan vind ik dat de opsporingsinstanties alle, alle recht hebben mm. om, om, om alles in te zetten wat ze in kunnen zetten. Ja. En dat, is, dat lijkt me niet meer dan logisch. Ralf, als je verkeerd bezig bent, dan moet je dat risico... dat ja. is beroepsrisico, zeg ik. Je verspilt je recht. Niet zeuren, zeg je. Oké, okay, Ralf, dankjewel ja. voor het bellen. Uh, Dank okay. je zeer. Oké, okay, hallo, dag. Raymond meer. goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar, Raymond. Nou, ik denk dat het heel recht dicht uh, ligt tegenaan uh, de vrijheid van meningsuiting. Ja. En dat geldt ook uh, dusmate extra op internet. En uh, ja, op, op, op, op internet is nou nog het enige vorm waar, waar mensen hun vrije mening kunnen uiten zonder de consequenties. Nee. En ik denk dat dat zeker behouden moet blijven. Dus je bent het met, met, met, met, niet met mij eens, volgens mij? Dat klopt, ja. Oké, okay, Raymond. Dankjewel voor het bellen. Ja, Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij. Zijn jullie nou een partij voor internet-nerds? Uh, of, of, of zoek je het breder? Wij zijn begonnen als internet-experts die, uh, die zagen hoe het internet langzaam maar zeker afgebroken werd. Uh, hoe uh, internet gefilterd ging worden, hoe er barrières kwamen, hoe eigenlijk de werking van het internet geblokkeerd werd. Het internet hoort als een web te fungeren en dat werd steeds verder uh, geblokkeerd. Dus we zagen het internet een beetje gesloopt worden. Ja. Nou, mijn, mijn vraag is eigenlijk van ik ben geen internet-nerd, ik ben een gewone nerd. Ja. Uh, wat wat zou een reden zijn voor mij om op jullie te stemmen? Uh, als je bijvoorbeeld je zorgen maakt over de, de stijgende kosten in de zorg. Er is op het ogenblik maar één partij, uh, en dat zijn wij, die het echte probleem pinpointen. En dat is namelijk dat medicijnkosten ontzettend opgehoogd worden... doordat er uh, maar in één sector in de, in de economie monopolies worden gegeven. En dat zijn aan de farmaceuten. En als gevolg van die monopolies kunnen zij medicijnen tot honderd keer duurder verkopen dan ze dat werkelijk Maar dit kosten. wil de SP ook volgens mij tegen gaan. Uh, de SP heeft het woord uh, patent niet in zijn uh, partijprogramma's. staan. Maar je alle partijprogramma's gescand. We, we, hebben, op het we, hebben, we hebben het allemaal gescand. Gekomen in het CDA, maar ja. daar ging het alleen maar over: geen patenten ja. om zeg maar de land- en tuinbouw tegemoet te komen erin. Maar wij zeggen: van als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar, naar Zocor, de cholesterolverlager in 2003 is daar patent verlopen. In 2002 betaalde je 36 euro voor een dosis. Op het ogenblik krijg je diezelfde dosis voor 42 eurocent ja. en nog steeds winst opgemaakt. Ja, het is onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, en ja. dus we kunnen bezuinigen op de gezondheidszorg wat we willen. We kunnen het eigen risico verhogen wat we willen. We kunnen uh, salarissen verlagen. Maar die farmacie maar het enige wat we doen is we schuiven het moment. Dat we tegen de muur van die medicijnprijzen oplopen een eindje vooruit daar zit hem. En waar, waar, waar moeten we zijn? Want dat zal, dat zal Amerika zijn. Uh, Amerika zitten de meeste. Uh, die, die hebben zich daar verenigd in pharma. En van, vorig weekend heeft het uh, Erasmus ook gezegd... jongens, we moeten eigenlijk zorgen dat wij die medicijnen... in eigen beheer gaan ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en dan zorgen dat we alleen maar farmaceut opdracht geven... om iets te produceren. En op die manier komt er een ontzettende berg geld mee... wat we niet uitgeven aan voornamelijk marketing en winstuitkeringen. En wat wij kunnen gebruiken om onderzoek en ontwikkeling... in eigen huis te gaan doen. En zo te zorgen dat ook voor nieuwe ziektes... waar nu verder geen aandacht aan wordt besteed... omdat er te weinig geld aan te verdienen... Is voor de grote partijen toch onderzoek en medicijnen geproduceerd gaan worden? Oké, okay. nou terug naar de privacy: jullie willen eigenlijk totale privacy op, op internet uh, en, en daarbuiten. Dat is nou, toch onmogelijk? Privacy kan best opgeheven worden op het moment dat er een gereden verdenking is. Die eerste beller, meneer uit Ed Leurt, ja. uh, die zei van ja, uh, als je als een je misdaad begaat, ja, dan moet je erop rekenen dat je je privacy op dat moment verspilt, ja. uh, maar je moet het niet verwarren het verspelen van een privacy van een misdadiger met het verspelen van een privacy van de maatschappij in zijn geheel. En waar de overheid op de ook het ogenblik mee bezig is om een hooiberg van data te creëren, waarin alle burgers op voorhand als verdachten worden beschouwd. En op het moment dat er ergens een misdaad is, dan wordt er dus in die hooiberg gezocht van, hé, hey, is hier iets te vinden waar wij een dader hebben. Maar daar ben je, je toch blij mee, of... want dat geldt, geldt ook andersom, De mensen die onschuldig zijn in die hooiberg, die komen ook vrij snel naar buiten en zien de Puttense moordzaak. Je hebt het niet gedaan. Nou, dat heeft ontzettend lang ja, geduurd, maar dank functie, dat het naar buiten ja, maar goed, Als wij nou veel eerder veel meer DNA-materiaal hadden verzameld, was het veel sneller duidelijk wie wel of niet in in voor die verdenking. Ja, maar het probleem wat je nu hebt is dat er een ontzettende berg uh, aan, aan data wordt verzameld. Uh, en iemand kan compleet onschuldig als gevolg van dat hij naar Discovery Channel zit te kijken en iets wil weten over een, een, een bepaald soort springstof wat gebruikt wordt bij. Uh, uh, uh, bij, bij een documentaire daar, dat hij denkt, hé, hey, eens even kijken hoe dat zit. En uh, even later is hij op zoek naar een, uh, een, hmm. een tweelandse auto. En een week later wordt er in zijn wijk een, een, een auto tot op ploffing gebracht met die spullen. Nou, dus in ieder geval reden om een paar vragen te stellen, toch? Ja, maar dan is hij dus compleet onschuldig. Is hij plotseling uh, verdacht? Nou, hij Terwijl moet hij wat helemaal niks mee te maken. Nou, daar overdrijf je een beetje, vind ik, Dirk. Want dat betekent gewoon dat hij een paar vragen te, te, te, te horen krijgt. En dan kan altijd gekeken worden of die verdacht uh, wordt vervolgens. We gaan even kijken wat tweets wat binnenkomen. Extranian uh, zegt: uh, piraten. Piratenpartij, daar ben ik het mee eens. Uh, meer, ben ik het meer eens? Het is altijd een afweging voor privacy en openheid. Het balanspunt is erg lastig te bepalen. Jan Benning zegt, Eerdmans, het is goed dat er een partij is... die zich richt tegen de betuttel- en begluurcultuur... of en offline Nou, je krijgt uh, supporters, ja. moet ik je zeggen, Dirk. Spindokter zegt, alle gegevens van de burger vastleggen... leidt tot centralisatie van macht en misbruik daarvan... en hoge kosten voor de burger. En Jeroen Praat twittert wanneer geen Piratenpartij, dan stemt Dirk Poot D60 of GroenLinks... Ik zou dat stil hebben gehouden. Heb je dat gezegd? Dat heb ik gezegd, ja. Waarom zeg je dat? Het, uh, nou, omdat uh, dat, dat zijn een paar clubs waarvan je, waarvan je hoort dat die best wel uh, interesse hebben in, uh, in privacy in, uh, in een hervorming ja, van de hele Ja, Je duwt je hele club naar links. Nee, ik ben zelf. Ik bedoel, ik ben ik ben lid geweest van de JOVD. Ik heb tot, uh, tot, ik, uh, hmm. tot ik terugkwam van mijn studiereis heb ik heb ik VVD gestemd. Ik voel mezelf ook liberaal. Maar je stemt GroenLinks? Uh, nee, ik zou ja. deze verkiezingen GroenLinks hebben gestemd als er geen Partij, partij van de uh, Piraten was. Omdat je was zo geweest. hecht aan het item van. De Piratenpartij, wat wil zeggen, privacy en openheid van informatie. En het beschermen van het internet. Mm. Ik bedoel, en het, het gekke is dat dat zo bij, bij GroenLinks terecht komt. Ja. trouwens D66 is er ook mee bezig. Ja. Terwijl eigenlijk, uh, als je kijkt van waar ligt in Nederland de oorsprong van de privacy? Wie heeft dat de grondwet ingekregen? Dat was Thorbecke. Die zei letterlijk van de overheid heeft niks te zoeken achter de voordeel van de burger. Dat ja. is het privéterrein van de burger. En als je een democratisch en vrij land wil hebben, moet je thuis kunnen denken en zeggen wat maar, je wil. Maar Janine uh, Hennis-Plas. Van Plasscharts, van de VVD, heeft datzelfde gedaan daar, in dat, Brussel. Daar, dat is een we VVD. We hadden onze hoop gevestigd dat zij, zeg maar, wat meer uh, de, de, de VVD... Weer naar de echte liberale kant zouden gaan gelukt. TV heeft een macht gegrepen. En die is natuurlijk op een... Ja, voor hem is, is, is privacy... Iemand die over privacy begint is al op voorhand verdacht. Ja, daar steun ik TV in, hoor. Daar steun dat, ik tegen in. Uh, dat, dat, dat. Maar jij niet, dat is duidelijk. Nee, nee want het, het is zo'n zo zo fabeltje. Als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets nou, te vrezen. dat is de lijn. Toen jij vanochtend van huis wegging, heb je toen je deur op slot gedaan... Ik heb hem achter me dicht getrokken. Ja, omdat je iets te verbergen hebt, of omdat je kostbare spullen thuis hebt? Nou, dat laatste. Nou, privacy is niks anders dan jouw recht om jouw kostbare privégegevens te beschermen. Ja, maar ik zeg niet dat ik, dat ik vervolgens, in, als ik in het openbaar domein, want daar hebben we het over, mij gedraag, dat ik dan niet gefilmd mag worden. En dat zeggen jullie wel. Um, nou, als jij, als jij gefilmd wordt. Uh, Voilà, maar op het moment dat al die filmbeelden gekoppeld worden... en als dat gekoppeld wordt aan wat jij op je Facebook zegt en op je Twitter zegt... en als daar een data-analyse wordt op losgelaten ja. als gevolg van waarvan jij verdacht bent... dan heb je eigenlijk, heeft elke burger continu een politieagent achter zich ja. aanlopen... die hem de hele dag bespioneert. Kwestie, nou, dat is In een vrij land is dat geen manier om vrij dat te zijn. Het is een optelsom van, van feiten denk, waardoor je een verdenking kunt krijgen of niet. Maar goed, we gaan even naar wat bellers ook. Want u kunt bellen 0800 1121. U kunt praten met de lijsttrekker van de Piratenpartij hier in de studio aanwezig. Dirk Poot, de nummer Één, en ze staan waar Rempel op één zetel. Dus ze pakken die stoel volgens mij ook nog over een maand. En Hans Willemsen twittert, als je niets te verbergen hebt, waarom, moet dat, waarom zou je moeilijk doen? Nou, is precies wat Dirk, wat je net zei. Danny Makic is ook aan de lijn. Hij is een uh, internetgoeroe. Ken je Danny Makic? Ik ken Denny ja. Fantastisch, onze WNL-goeroe ook. Danny, goedenavond. Goedenavond. Dag, Denny. Jij, jij zit te springen om wat vragen te stellen, geloof ik aan Dirk Poot van de Piratenpartij. Oh, nou, dat is iets wat ik begrepen heb. Hij werd gevraagd of ik in wilde bellen om uh, misschien een bijdrage te leveren aan het gesprek. Nee, allebei goed. En... Laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel erg blij ben dat ook Nederland een piratenpartij kent. Niet in de laatste plaats omdat uh, de piratenpartij ervoor zorgt dat een aantal thema's waar de traditionele partijen het niet graag over hebben. is toch een beetje moeilijk en technisch en complex allemaal. En, uh, ja, Het gaat toch ook om de gevestigde belangen versus innovatie en vernieuwing. Het gaat ook over de machten, de positie van de staat versus ons, de burgers. Ik ken dat goed uit je hoofd, of... Denny. Hij heeft helemaal geen ja, je, je doseert is wat, je, je leest is wat. I Kijk, en waarom het, met name, waarom het met name belangrijk is dat, hmm. dat de Piratenpartij zeker één zetel krijgt, wat mij betreft, is omdat die Tweede Kamer uh, ja, het voornamelijk over een beetje ouderwetse onderwerpen heeft. Hè. Uh, ICT komt alleen maar voor in die Kamer op het moment dat er iets misgaat. Terwijl, dit is juist iets, ICT, het gebruik van... Uh, openbare sociale netwerken, ook voor bijvoorbeeld ja. politiewerkzaamheden... daar moet je een visie op ontwikkelen als Kamer. Daar moeten ministers ook uh, op uitgedaagd worden. En pas dan kun je ervoor zorgen dat het ja. democratisch systeem hier op een goede manier... Je bedoelt eigenlijk, het overschaduwt zelfs het de, de democratisch systeem. Het is van levensbelang. Het kan ons land ook lam leggen. Uh, het, het, ja, het, het kan ons land-land leggen, het, uh, maar uh, om, niet in de laatste plaats moeten we natuurlijk altijd in ons achterhoofd houden dat wat er in Den Haag gebeurt, dat doen die mensen voor ons. Hè? Die politici, nee. die worden uit belastinggeld betaald en die krijgen van ons een taak mee. Wij willen gewoon werken of kunnen niet werken. We willen dat het land goed geregeld wordt. En onderdeel van het land goed regelen is dat je een visie hebt op informatisering. En dat je een visie hebt op wat al die individuele staatsapparaten doen. Hè, die zijn allemaal databanken aan het opbouwen. Uh, en die worden steeds nee. Hmm. aan elkaar gekoppeld. Nou, dan moet ja. je wel als politicus een mening over hebben en voorstrijden dat daar een standpunt over ingenomen wordt. Ik weet nu niet, op, zoals Dirk terecht zei, uh, een stem op, de, op D66 of GroenLinks na, is het onduidelijk waar je stem maar, heen gaat. Maar oké, okay, Danny, wat, de heeft, ja, andere wat heeft... Wat heeft een stem op de Piratenpartij voor zin? Want dan zitten ze er nou, met één oké, zetel. Nou, één is een heel mooi begin. Uh, ik denk dat de Piratenpartij op dit moment met name steun kan verwachten. Uit de hoek van ICT'ers, mensen die begaan zijn met het internet. En mensen die nu al begrijpen waarom het belangrijk is dat ook binnen de Kamer hier wat vaker over gesproken wordt. En ik hoop dat ze vanuit die positie in staat zijn en ja. de rest van het land ook. ...bij te brengen waar het zo ja, belangrijk kunt... is... ...en op die manier misschien door te groeien naar een paar zetels. Nee Danny, je, ze kunnen we zeker wat losmaken... ...dat heb je ook gezien bij andere, andere kleinere clubs... zoals uh, bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... Die we, ...die we overigens vrijdag in de show hebben. Wat, wat, wat, wat Ga jij eigenlijk Piratenpartij stemmen Danny? Uh, nou, waar ik stemf, vind, ik niet zo heel boeiend. Ik hoop wel van harte dat de Piratenpartij minimaal één uh, stem uh, of één zetel behaalt. Nou, dan moet je denk ik wel meestemmen. Uh, <laughs> ik denk dat dat niet... is. Nou, misschien, do misschien, misschien Kijk, doet het ook wel. Maar uh, we we uh, het uh, is niet zo heel belangrijk waar ik stem. Kijk, het is een check. Uh, van ik moet wel zeggen, het ging net ook even over de zorg. Hè, en wat ja. daar nou moet gebeuren, ik heb wat cijfers erbij gehad. Ik weet niet of de Piratenpartij daar nou de oplossing voor heeft. Hè, de zorguitgaven bedragen 70 miljard. Uh, medicijnen is 4 miljard van het geheel. Hmm. Dus het gaat om een relatief ja. klein deel. 10, 10, uh, en wat voor mij hè? het echte probleem is. En het is niet echt een probleem, maar we worden steeds ouder met z'n allen. Ja, maar de, het... ja. Dirk zegt 10 miljard, maar die zegt nog steeds. Dat is eigenlijk een minim, toch een minim aantal vergeleken met de, de kosten die we met z'n allen... Opbrengen om die mensen te verzorgen. Dus die. die, die jij bent de medicijnen, is het grootste deel. Maar dat zegt. Denny eigenlijk uh, het tegenovergestelde. Ja, maar het medicijnendeel wordt steeds groter. Dat stijgt bij 10% hm. per jaar. En er worden met name nu ook heel veel medicijnen ontwikkeld. voor de, de, de zogenaamde oudere ziekten. Ja. En die gaan dus zometeen een gigantische afzet in Nederland krijgen. En als wij daar die, die bonus voor blijven betalen. dan lopen die zorgkosten gewoon uit de elkaar. Blijft het oplopen. Ja. Dat bedoel je ook. Marinka Koenders, Twitter, Radio 1, geeft Piratenpartij een podium. Ik had afgaan op de naam nooit overwogen op hen te stemmen, maar toch eens in hun programma verdiepen. Nou, dan gaat dat gebeuren. Juist, Eerdmans, zijn de piraten er ook voor de etherpiraten... Uh, de etenpiraten hebben eigenlijk dezelfde gedachtegoed als wij hadden. Zij deelden hun cultuur via de, de, de radio. Zij vonden het belangrijk dat mensen die liedjes hoorden. Uiteindelijk zijn die liedjes in de mainstream terechtgekomen. Maar zij waren ook illegaal bezig. Ik bedoel, er waren ook mannetjes van de, de, de, de politie aan het rondrijden met pijlzenders... om zoveel ja. veel mogelijk te ja, zien. In, in, in, in mijn jeugd ook, ook nog Zeker, ja. zeker, zeker. Ik heb er ooit nog een gebouwd vroeger. Jij ook nog? Je ja. bent al lang illegaal bezig, begrijp ik. <laughs> zeg, Jeroen Praat zegt wanneer... Geen dan... Nee, die vinden geen... Nog een keer dat je niet moet zeggen dat je op GroenLinks gaat stemmen. Johan van Ingen stelling door privacy niet absoluut boven veiligheid te stellen... wordt het president geschapen voor censuur... Uh, zegt hij. Uh, Tinkerbell, kijk, die piratenpartij is zeker wel wat... maar ik krijg geen inzicht in waar ze bestaan betreft... buiten hun drie issues. Uh, dat is nu wel wat meer duidelijk geworden, denk ik, voor iedereen, Tinkerbell. 081121, u doet mee met de piratenpartij in de studio. Privacy is belangrijk, zeg ik, maar niet tegen elke prijs. En u kunt ook meedoen op Twitter, hashtag WNL gebruiken... of hashtag Piraten of hashtag Eerdmans. Dan komt u vanzelf binnen, zoals Leen van R. Die zegt de piratenpartij, Dirk Po citeert Torbekken... de overheid heeft niks te zoeken achter de voordeur van de burger... En daarmee basta, zegt hij. Eens even kijken, Rudolf Ravensberger. Goedenavond. Goedenavond, het is, uh, Rudolf Regensberger. Dat is ja. Gerst. Um, ik heb de volgende vraag. Ik hoor allemaal hele interessante aspecten van de ideeën van de piratenpartij van meneer Todt: de begluurcultuur, de privacy en overheidsbemoeienis. Ik hoor ook dat meneer geïnteresseerd is geweest in het gedachtegoed van de VVD. Ja. Maar waar ik nu geïnteresseerd in ben, is behalve die dingen die ik hoor over de privacy is in hoeverre dat hun ideeën, zeg maar, in hoeverre dat ze het breder trekken... en als je het dan beter trekt, in hoeverre kom je dan niet volledig binnen de lijn van de Libertarische Partij terecht. Kijk, een andere kleine nieuwkomer. En dat is natuurlijk wel een competitor in het spectrum, zeg maar, mm -hmm. die eigenlijk een bredere... Een bredere... De verschillen, met de, Duidelijke vraag, Rudolf. Dankjewel. De, de verschillen met de libertarische partij? De libertarische partij die is heel erg in, een, in eigenlijk een, een zo goed als bijna afwezige overheid. En wij hebben het idee dat de overheid in de samenleving toch echt nog wel een, een, een rol heeft. Oké. Okay. Du nou, duidelijk snel. Dankjewel, Rudolf. Daarmee beantwoord, hoop ik. Willem, Willem Groenheide, goedenavond. Uit... Waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Schravenzonde, maar ik ben altijd onderweg. Ik, ik wilde even reageren op die privacy... Uh, ik ben internationaal chauffeur, kom vaak in Duitsland, bij Rostein, dat is een militaire basis. Daar moet ik mijn paspoort laten zien en ze kunnen mij precies vertellen met wie ik getrouwd ben, hoeveel kinderen dat ik heb, hoeveel verkeersboetes heb. Ja. Alles kunnen ze zien daar in de computer. Dus wat is dan in Nederland? Privacy. Als de Amerikanen mij op dat punt overal mee kunnen... Controleren omdat iedere naam van elke Nederlander daar in de computer staat. Maar Willem, ik wou dat Robert M. bekend was geweest hè, in Nederland toen hij vanuit Duitsland euh, hier naartoe kwam. Dus dat, dat Gehandel kan je oplossen yeah. door iedereen DNA af te laten staan en door iedereen gewoon te noteren. Oké. Dan kan je alles vinden. Maar je bent er eigenlijk niet mee oneens bedoel je wat, wat jou overkwam in het buitenland? Ik ben het er niet mee oneens, want ik heb die stelling, ik doe niks, niks kwaad. Oké, okay, nee, dacht even we andersom. Nee, dat, dat nee, nee, nee, nee, nee, we staan aan elkaar zijde daar, uh, Willem. Ja, maar moet je ja eens... nou, dat, ik vind uh, openheid is alles en uh, niet dat uh, gezeur van, uh, ja. van privacy, want Amerika weet precies wie ik ben en wat ik doe. Dat hoort ja, Amerika dan. toch helemaal niet te weten? Amerika hoort he helemaal niks te weten van, van onze privégegevens van burgers. Het feit dat die, dat die gegevens er überhaupt al liggen is heel erg apart. En het feit dat bijvoorbeeld al onze vingerafdrukken... dat die via een, een, een Frans bedrijf zijn gelopen. Uh, moet je je voorstellen dat, dat er ergens uh, een vingerafdruk is tegenwoordig... met een, een laserprintetje van 25 euro... kan je die op een latex handschoen printen. En uh, als iemand met jouw vingerafdrukken aan de haal gaat... Ja. en een hele vervelende misdaad pleegt, dan ben jij het haasje. En dat... degene die de misdaad pleegt, de terrorist die je, die je zogenaamd wil pakken... De slimme terrorist laat zich door deze manieren niet stoppen. Daar is juist die verzameling van DNA zo goed voor. Dat is onbetwistbaar. Ik ga naar de zwembad toe en ik haal wat uit de putjes. Je kunt een leeggooien. Ik stop het in een blon en ik laat het ontploffen. En het hele crime scene zit vol DNA. Ik denk niet dat het voldoende is. Het is niet voldoende voor een veroordeling, denk ik, Dirk. Er komt weer wat binnen bij Twitter. Robin Leek die zegt, eerbans beschermt de Piratenpartij onze Facebookgegevens. Nee. Absoluut niet. Uh, bij Facebook is een van de belangrijkste dingen die je moet realiseren. Op het moment dat jij een product gratis krijgt, dan ben jij het product. Oké. Okay. Ik had zelf nog een laatste vraag, want we zitten alweer aan het eind omgevlogen, zoals, zoals bijna altijd, maar het gaat heel snel nu. Uh, wat is het eerste? Jij komt in die Tweede Kamer, Dirk, met de Piratenpartij. Wat is het eerste ding dat jij gaat doen met de Piratenpartij op die blauwe zetel? Het eerste wat we zouden willen voorstellen... is om het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie... weer gewoon het ministerie van Justitie te noemen. Het feit dat wij veiligheid voor recht zetten... dat is voor ons zo'n symbool van hoe we in hm. Nederland zijn afgedreven... van het echte uh, vrijheidsdenken. Dat, uh, dat, is, dat is iets wat, wat, wat wij als, als symbool als eerste zouden willen voorstellen. Wel een beetje de echte anti anti uh, is het ook een beetje... die piratenpartij, hè? Nou, het, is, het is voor echte vrijheid. En uh, dat, die wordt op het ogenblik niet gediend door de, uh, door de, door de VVD... In uh, nee, dat is duidelijk. Ja. Dirk Poots, zeer bedankt voor je komst hier naar de studio in, in Capelle. Uh, je het uitdaging. was leuk. Ja, het was, een, was een genoeg, moet ik zeggen. De luisteraars waren het er ook klaar voor, dat is duidelijk. Op Twitter gaat het door, daar kunt u, kunt u nog uh, genoeg vinden. En dat doet u op, uh, op uh, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Het kan ook uh, hashtag piraten zijn. Ik kan trouwens nog wel één, één beller pakken, want er is dus nog heel kort tijd. Van Malenhuis, goedenavond. Goedenavond, metro hier van huis. Heel kort, als je wil. Ja, ik ben het op zich eh, eens met de stelling niet te kosten van alles. Um, op dit moment als je data gaat vastleggen, die privacygevoelige data, wordt dat gedaan vanuit een situatie... Uh, waarin uh, de overheid ons uh, gunstig klinkt ja. is. Ja. Uh, maar dat is niet voor eeuwig gegarandeerd. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog, daar hadden wij... Uh, release, heel <laughs> ik moet hem stoppen, uh, want ik hoopte van Maalhuis dat je een korte reactie gaat geven. Maar je, je, er zit ja, wel iemand ja. te knikken hier. Er zit iemand te knikken, Dirk Poot. Ja, Hij ja. heeft wel gelijk, zegt Dirk. Je, je weet niet, zeg maar, ja, wat er moet, met jouw dat gebeurt op een gegeven moment. Oké, okay. uh, op 20 gaan we door. Straks gaat of verder met schrijver Alke Hulst. Ik kondig het vast aan. Peter Apostel zit daar achter de microfoon. En bij half acht live van WNL zometeen bij Merel Wester in de studio deskundige Jack de Vries over dirty campaigning. Debatcoach Lars Duursma en verder Jan Heemskerk. En die gaat over seks praten. En maar ook terrorjaap gaat zich ermee bemoeien. Wat ze allemaal gaan doen. Je ziet het om half acht op Nederland 3, Dus WNL half acht live. Met Merel Westrik. En morgen weer het nieuwe Avondspits met Henk Krol. Lijstaanvoerder van 50PLUS. En mijn stelling is morgenavond 50 plussers die zeuren te veel. U kunt het er vast mee doen. Ga maar reageren op hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Avondspits zit erop. Veel plezier met kunststof En een heel fijne avond. En graag tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. In twee dingen, politieke campagnes onder de loep met Jan Schinkelshoek, communicatiemanager en voormalig CDA-politicus. Als campagnestrateeg van Ruud Lubbers bedacht hij de succesvolle slogan, laat Lubbers zijn karwei afmaken. Twee dingen. Jan Schinkelshoek, over de kunst van campagnevoeren en waarom het CDA er slecht voor staat. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 deze jongens te behandelen in een jeugdgevangenis. Jongens met zo'n gestoord geweten. Komen ze ooit weer op het rechte pad? Vanavond in Hollandse Zaken, slachtoffers, jonge daders en behandelaars. Live bij Max op Nederland 2. Naast gewoon sparen kunt u bij Liesplanbank Bank ook terecht voor een termijndeposito. Zet uw geld nu één jaar vast en ontvang aan het einde van de looptijd 3,2% rente. Kijk op liesplanbank.nl.